Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Landbouw denkt niet dat het stikstofplan van PVV-leider Wilders kans maakt. Wilders wil een noodwet waarmee wordt geregeld dat de strenge stikstofregels... de komende zes maanden niet gelden voor de huizen- en wegenbouw... en ook niet voor een groot deel van de landbouw. Het ministerie van Landbouw twijfelt of dat juridisch haalbaar is. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing... Maar dat de Raad van State heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om stikstofmaatregelen. In Limburg wordt voorlopig geen water uit de Maas meer gebruikt voor drinkwater. Want er zit te veel landbouwgif in de rivier. Het gif komt uit België en werd tien dagen geleden ontdekt. De waterleidingmaatschappij Limburg zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater. En gebruikt voorlopig water dat is opgespaard in een groot bassin. In Denemarken zijn Joodse graven vernield. Ruim 80 graven in de plaats Randers zijn beklad met groene verf. De burgemeester noemt het een laffe daad. Politici wijzen erop dat het vandalisme samenvalt... met de herdenking van de Kristalnacht. Daarbij werden in 1938 in Nazi-Duitsland... winkels en eigendommen van Joden vernield. Mathieu van der Poel en Yara Kastelein zijn Europees kampioen veldrijden geworden. Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de prijs in de wacht sleept. Kastelijn bleef de Italiaanse favoriete Eva Legner... en titelhoudster Annemarie Worst ruim voor. Het grootste e-sport evenement ter wereld... de WK-finale van League of Legends is gewonnen door China. Het team won van het Europese team... en mag nu ruim een miljoen dollar verdelen. In de game is het de bedoeling om binnen een fantasiewereld... de basis van de tegenstander te vernietigen. De finale was online te volgen... en is naar verwachting bekeken door meer dan 100 miljoen mensen.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 F T <tries> F